Mark Visser met het NOS Journaal. Langs een spoor in Berlijn zijn opnieuw brandbommen gevonden. Het treinverkeer van en naar de Duitse hoofdstad is hierdoor ernstig verstoord. Een van de flessen met brandbare stoffen die zijn gevonden is geëxplodeerd, maar richtte geen schade aan. De afgelopen dagen waren al verschillende brandbommen aangetroffen en de politie sluit niet uit dat er nog meer zijn. Eergisteren werd de actie opgeëist door een extreem linkse groep die onder meer protesteert tegen de inzet van het Duitse leger in Afghanistan. Het treinverkeer tussen Berlijn en Hamburg was al stilgelegd en nu worden ook treinen tussen Berlijn en Hannover omgeleid. Hiermee zijn twee van de drie belangrijke Berlijnse lange afstandsverbindingen geblokkeerd. De Amerikaanse vicepresident Biden heeft veld uitgehaald naar Iran. houdt het land verantwoordelijk voor het terreurplan dat gisteren bekend werd. Biden noemt het plan ongehoord en zegt dat de Amerikaanse regering met de internationale gemeenschap praat over een gepaste reactie. De vicepresident sluit strafmaatregelen niet uit. Minister Clinton van Buitenlandse Zaken had zich al een soort gelijke bewoordingen uitgelaten. Twee Iraniërs zouden van plan zijn geweest de ambassadeur van saudi arabië in Washington te doden en aanslagen te plegen op de ambassades van Israël en saudi arabië Eén Iraniër is vorige maand opgepakt in New York, de andere is nog voortvluchtig. De politie heeft in het Limburgse echt een man opgepakt die al ruim 20 jaar uit handen was gebleven van justitie. De man keerde in 1988 niet terug van detentieverlof. Hij moet nog twee jaar en drie maanden celstraf uitzitten. De politie kwam de man toevallig tegen bij een verkeerscontrole. Hij is meteen in de gevangenis gezet. Waarvoor de man veroordeeld is, is niet bekendgemaakt. Het weer bewolkt en regenachtig. Temperatuur van 12 graden in het noordoosten een graad of 17 in het zuiden. Morgen zon, en dan is het vrijwel overal droog. Temperatuur rond de 15 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB in de Randstad staan files op de A4 naar Den Haag bij Soeterwoud en dijk 4 kilometer A13 naar Rotterdam, 3 kilometer tussen Delft en de Afritberk, een rode reis op de A20 naar Gouda 2 kilometer bij Moordrecht A27 Breda richting Utrecht tussen Hank en de Brug bij Gorkum 6 kilometer door een ongeluk daar is de linkerreis ook afgesloten op de andere staat staan file van 4 kilometer door kijkers en op de A28 naar Utrecht staat 2 kilometer tussen Knoop het Hoevelaak en Leusden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 Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu. ZFM. Over enige tijd komt mijn verloofde militaire dienst. Nu bestaat daar de traditie dat er bij zulke gelegenheden onder de kameraden een afscheidsfeest wordt gehouden, met alle gevolgen van dienst. Ik vind dat hij naar huis moet komen om dat feit bij mij te vieren, want ik heb toch ook naar deze dag verlangd. Welke meningen hebben de kopstukken hierover? Ja, ik kan alleen teruggrijpen op de ervaringen van mijn familieleden. <lacht> <lacht> ik herinner me namelijk nog goed dat mijn broer uh, uit militaire dienst kwam. Het Nederlandse leger was toen nog heel klein en hij had het in twee jaar tijd tot luitenant-kolonel gebracht. En uh, op die laatste dag gaf hij dan ook aan de troepen het bevel om aan zijn verloofde een serenade te brengen. Nou, hij had zes bataljons onder zich. En nog een compagnie zwaargeschut. <lacht> en uh, ze woonden in een heel klein straatje. En daar woont ze nog. de want... <lacht> <lacht> verloving is namelijk niet doorgegaan. Dat is een hele treurige... Uh toestand geworden. Hij was heel trots op zijn forfair. Hij had uh, 60 trommelslagers en 170 man koper. Enfin, alle ruiten zijn gesprongen. En zijn aanstaande schoonvader is op de stoep doodgebleven. De man was een beetje hardhoerend. Hij had in jaren niets vernomen en nou, opeens... En die man is zich een ongeluk geschrokken, Ja. De moeder was ook een heel hartelijk mens, ze hadden hele weiën rokken aan en die kwam tijdens de serenade met die rokken en met thee en sigaren en koekjes naar de voordeur. Maar het stuk was nog niet uit en ze werd zo weer teruggeblazen ja. door de, de gang achter deur zo de, de tuin in. Ze is in het rotzwijfertje teruggevonden. Ja, ja zit er zitten allemaal reestelijke treurige dingen. Ook had ze een boertje van vier jaar, was een lieblingsboertje van me. En die jongen die keek onder het blazen in die tuba. sergeant jan Major was daar bezig en die haalde juist diep adem voor een enorm fortissimo. En dat ventje werd er zo ingezogen. <lacht> ze hebben het toestel direct gedemonteerd en gereinigd. En het ventje is er ook uitgekomen, is toch nooit meer geworden wat het geweest was. <lacht> En u ziet eruit dat u met die feestjes voorzichtig moet zijn. Weest u maar blij dat hij jongen in dienst is. Hij, uh, hij zwaait wel af, maar hij komt opnieuw in dienst. En past u maar op dat u hem daar houdt. Ja, van een prachtige plaat die we hier vonden. Er staan hier, er staan hier een aantal LP's, die staan hier zomaar. Ik weet niet wie ze zijn, maar dan volgen we ertussen. Van uh, Gerard. Uh... Oh. Van Gerard. De voorzitter, brandhuurman. Wat is er achternaam ook weer? Dat oh, weet ik wel. Maakt niet uit. uit. In ieder geval van Gerard. In ieder geval van Gerard. En uh, het is een prachtige plaat. Die heet Bomans met een glimlach. En dat heeft een aantal jaren geduurd. 3,5 jaar tot na zijn dood. Dat men deze plaat uh, heeft willen maken. Want uh, Gottfried Baumans was zeer humanistisch. Maar hij was ook heel serieus. Het was een begenadigd muzikant. Een groot schrijver. Uh, en heel Nederland hield, hem, hield van hem. Want hij was mateloos populair. Hij had ook uh, diverse uh, televisieprogramma's. Had hij Baumans en Hollander on, uh, herkend. Uh, Ontdekt Vlaanderen moet ik zeggen. En Hollander Ontdekt Vlaanderen was onder andere één van die dingen. En uh, Legendarisch was ook een uitzending nog waarin hij een aantal dagen op Plaat uh, vertoefde. En dat was niet al te best. Daar uh, had hij het niet echt naar zijn zin, geloof ik. Maar dat was een legendarische televisie. En pas 3,5 jaar na zijn dood heeft men deze plaat gemaakt. Met allemaal legendarische fragmenten uit het toenmalige programma De problemen verdwijnen waar de kopstukken verschijnen. En de kopstukken dat was een, een panel van, van bekende Nederlanders. Die voor vragen uh, van luisteraars of kijkers natuurlijk. Een um, passende oplossing hadden. En de, de verhalen van Bommans die waren natuurlijk legendarisch. Daar hoort u net een uh, mooi voorbeeld van. Uh, Mijn verloofde zwaait af. Dat was de titel van dit verhaal. En de komende weken... Zul ik daar, zullen we daar nog wat meer van draaien? Want ik vind dat zeer de moeite waard altijd. Tjechhoff weer. Dan we gaan we door naar ons eh, dagelijkse patroon. Of wekelijkse patroon. De platen die we weer meegenomen hebben. En we gaan nu naar de, een liedje gezongen door Martine Bijl. Eh, waarin zij tegen Tsjechov zegt. Een vrouw is wat u nodig heeft. Nou, oké. Okay. Als jij dat vindt. Weet u wat u nodig hebt? Ten eerste iemand die begrijpt wat u bedoelt En bovendien bijvoorbeeld heel behoorlijk koken kan En die verrukkelijk boeijarskie koteletten maken kan En zich verbonden met uw voet Die van ballet houdt, van toneel en ook van opera De Mopassant gelezen heeft en ook Emile Zola En die u lief heeft van het eerste ogenblik Dus kort en bondig Anton Pavlic, Wat u nodig hebt ben ik Lika, ik ben bang dat u zich vergist. Oh ja, ik weet wel dat niet alles voor me blijkt. Ik heb geen literare gaven, nee, in tegendeel. En ik heb zeven dure hoeden, dat is wel een beetje veel. En ik ga uit van tijd tot tijd. Ik lijk een vlinder die uw flirterige brieven schrijft. Maar die van binnen hoop ik dat u altijd bij me blijft. Want ook een vlinder kan verliefde dromen rijden. Dus kort en bondig, Anton Pavlic. Een vrouw is wat u nodig hebt, een vrouw die u begrijpt. Geen man kan heel zijn leven zonder vrouw. Een vrouw die u gelukkig maakt, die eerlijk is en trouw. Laat mij dat zijn. Laat mij dat zijn Laat mij dat zijn Omdat ik van u hou Lika, geloof me nou, ik zal nooit trouwen Verplicht 24 uur per dag gelukkig zijn Ik moet er niet aan denken En ongelukkig zijn, dat kan ik alleen wel af Oh ja, ik moet nog zoveel leren Maar ik leer bijzonder snel Wanneer een man als u me helpen zou En dan zou ik u kunnen leren wil wonderen een vrouw kan openbaren aan een heer. Men vindt mij me knap en ik ben jong en opgeruimd van aard. Ik wil mijn leven aan u wijden, dat is ook wat waard. En ik speel ook nog heel verdienstelijk klavier. Dus kort en bondig, Anton Pavlitsch. Wat u nodig hebt, staat hier. Wat u nodig hebt, staat hier. Ik zei iets verkeerds, want ik keek verkeerd op Sorry, kan wel gebeuren. Dat was natuurlijk niet Martine Bijl, maar dat herkende nu bij de eerste noot al. Dit was Simone Kleinsma. In de rol van Lika, die tegen meneer Tsehov zegt dat alles wat hij nodig heeft een vrouw is. En Robert Long bestrijdt dat. Ja, ik kan me voorstellen. Um... Uh, ja, de uh, Freedom Night. Gaan we door? Dat gaan we weer doen. Tuurlijk. Van het album Harmony. Uit 1971. I never thought you'd leave me in summer. Of I didn't believe you. Nee, was it now? Ben ik het nou? Make it kwijt. <laughs> Ben ja, ik het kwijt? Never oh. dreamed you'd leave me oh ja. in summer. Dat is hem, ja. Never dreamed you'd leave me in summer. Nou, als je die, die zomers hebt hier in Nederland, dan, dan wil je wel vluchten. Meer? Echt wel. Nou. Is zo snel mogelijk. Is zo snel mogelijk. Oké, okay. gelukkig is het alweer officieel herfst. Oké. Okay. Dat scheelt u. Nou, laten we dan nu maar gaan luisteren naar Three Dog Night. Summer, een stuk dat overigens geschreven werd door Stevie Wonder en zijn toenmalige vrouw Syrita dus uh, je ziet het ook in het spelen van covers, was Freedock Night uh, waren Freedock Night meesters, zo moet ik het zeggen, keurig Nederland, oké okay, um, de hoe weer met uh, de LP Tommy natuurlijk, de originele versie uit 1969 en we kunnen er natuurlijk lang niet alles van draaien maar ja dat is uh, jammer dat zou je dan een echte hele uitzending aan moeten wijden. En dan gewoon al die LP helemaal achter elkaar opzetten en draaien. Ja, Zonder ik... te praten tussen Zonder te praten tussen Dat vind ik een goeie. Kunnen je ik... een keer doen. Integraal uitzenden helemaal. Um, John Entwistle schreef het stuk wat wij nu gaan draaien. En Tommy's ouders laten Tommy achter bij zijn neefje Kevin. En Kevin die is een beetje gek. Een beetje raar ventje. En uh, die uh, neemt de gelegenheid te baat om uh, Tommy eens even lekker te pesten. En ja. hem te martelen. En dan um, weet ik het allemaal niet wat hij met hem uithaalt. Maar dat is allemaal niet zo prettig. En hij raakt op een gegeven moment verveeld. Omdat Tommy eigenlijk helemaal nergens op reageert. Nee, dat zou ik ook niet doen. Daar nee? nee, heb je er ook geen rol van. Tommy, uh, uit de opera Tommy, Tommy dus het nummer Cousin Kevin. Dus over Tommy's neefje bij wie hij wordt achtergelaten. Als, uh, en Kevin moet dan op hem passen als babysit. En die Kevin die uh, doet een beetje rare dingen. Die martelt hem en die, die, die, die pest hem. En weet ik het allemaal niet. En die, want hij denkt toch, ach niemand komt uit achter. Want Tommy praat toch niet. Dus kan niemand erachter komen. Kan ik lekker doen wat ik wil. Maar Tommy reageert nauwelijks. Dus uh, is Kevin een beetje verveeld en teleurgesteld. Um, ja Tjechhoff dus. Hele mooie muziek van Robert Long. En nu krijgen we wel echt Martine Bijl. Net had ik dat verkeerd gezegd. Want dat was Simone Kleinsma. In de rol van, rol van Lika. En nu krijgen we een stuk dat gezongen wordt door Masha. En, uh, hè? en, en het ensemble. ensemble ja, en Masha en ensemble. Maar Masha dat wordt dus in de LP gespeeld door Martine Bijl. Het nummer heet is een heilige Anton is een heilige, heilige, heilige Anton is een heilige Anton is een heilige, heilige, heilige Anton is een heilige Zo onzelfzuchtig en humaan En zo met iedereen begaan Je voelt meteen van metafaan Dat veilige, hij is een heilige Au, au, mijn benen zou u er nou willen kijken? U bent toch dokter? Ik ben tegenwoordig eigenlijk alleen maar schrijver. Nou ja, kom maar. We zijn maar arme boeren, meneer. Dus begrijp. Ja, ja, ja. Over geld praten we niet. Waar doet het pijn? Tjechov is een heilige, heilige, heilige. Tjechov is een heilige. Tjechov is een heilige, heilige, heilige. Tjechov is een heilige. Je kunt er altijd van op als de rots in ons bestaan, dan voelt meteen van weet af aan. Dat veilige, hij is een Heilige. Meneer Tjechhoff, we zijn officieren van de cavaleriebrigade die hier net gelegen is. En we willen graag eens kennis maken met de beroemde schrijver. Enig zoals u met dat arme boerenvrouwtje bezig bent. Hoe doet u het allemaal? Schrijft u terwijl u geneest? Of geneest u terwijl u schrijft? Tjechhoff is een Heilige, Heilige, Heilige Tjechhoff is een Heilige. Jacob is een heilige, heilige, heilige Jacob is een heilige Zo hoffelijk En tot spotaan Vergeet de, de, de het zwaar Je valt meteen, van weet van van dat veilige Hij is een heilige Oh, toch, Oh, jee, de vrouw. Je, de, de timmerman wil niet verder met het dak van onze nieuwe school Voordat hij betaald krijgt er ligt geld in die lade. Pakt u het maar. Czechov is een heilige, heilige, heilige. Czechov is een heilige. Czechov is een heilige, heilige, heilige. Czechov is een heilige. Moet u daar even gaan zitten voor de foto. Hij is voor de aankondiging van uw nieuwe boek. Oh, weer een nieuw boek? Doet u het? Kijk in de camera, Anton Pavlovich. Ik heb geen tijd, ik moet schrijven. Doe nou, kijk u toch een beetje als wat u bent. Wat ben ik dan? Dokter, schrijver, gastheer, scholenbouwer, wat? Een heilige! op is een heilige, heilige, heilige, Tschechof is een heilige. Tschechof is een heilige, heilige, heilige, Tschechof is een heilige. En ieder geef te gaan, je hoort het heen, want weet dat hij, dat veilige, hij is een heilige, hij is een heilige. Leuk hè? Ja, ik vind het leuk. Mooie muziek, vooral, en eh... Uh, ook fantastische mensen die eraan meegewerkt hebben deze plaat. In de jaren tachtig werd die uitgebracht... Chekhov dus geschreven nogmaals door Robert Long en Dimitri Frenkel-Frank, die de musical het verhaal maakte. En Robert Long samen met Dimitri Frenkel-Frank de liedteksten. En verder dus medewerkende als Rob de Nijs, Jasperine de Jong, Martine Bijl, Simone Kleinsma, Gerard Koks, en Rob de Nijs had ik al gezegd, maar ik weet het niet meer. Uh, Rob de Nijs, uh, André van der Heuvel en nog veel en veel en veel meer. Um, ja, het is... De Stone, The, the Rolling, rolling Stones. Stones. Hey, hey, hey, hey, the, the Beatles. Beatles. Yeah. The Confront. Ja, het, is, het, is, het is zo, dames en heren. Oorspronkelijk doen we dit al, precies om half drie. Maar Maurice was zo ongeduldig om weer eens een leuke plaat van de Beatles te horen. <lacht> dat, dat, we, dat, we, dat, we, dat ik het maar iets vervroegd heb. Want, want hij schreef het zelfs op, op Fasebook. Daar stond hij zelfs. En nu een uitzending zonder de Beatles van de Stoots. En dat heeft hij gemist. Echt waar. Heerlijk was Dat, dat. heeft hij gemist. Heerlijk waar. Hij, hij zat te smeken of we alsjeblieft konden beginnen met de confrontatie. Nou, vooruit hem maar. Gaan we doen. John Lennon schreef het volgende nummer van de White Album. Dames en heren, want daar zijn we nog steeds mee bezig uh, U weet, het loopt al lang niet meer zo parallel Want de Beatles zitten nog in 68 Terwijl bij de Stones al bijna in 1970 zijn Maar uh, ja, dat kan nog helemaal niet anders uh, Want de White Album is natuurlijk een dubbel LP En ja, we, zoals we dat gebruikelijk zijn We draaien alles van die platen Dus ook van de White Album Dus we zijn nog wel een wat mee bezig dus, uh, Tot eind van het jaar redden we het wel met, uh, met de White Album Denk ik zomaar John Lennon schreef dit nummer naar aanleiding van een advertentie in een blaadje of in een krant. Waarin een advertentie stond dat een uh, geweer, een, uh, dat geluk een warm geweer was. Dat stond erin. Dat zal waarschijnlijk van een wapenhandelaar of zo, van een wapenwinkel uh, geweest zijn, advertentie. Maar daar schreef hij dus een uh, prachtige tekst op, want dat deed Lennon wel meer. Die raakte vaak geïnspireerd door, uh, door tekst die hij ergens las of een affiche wat hij zag of weet ik veel. Nou. Dit is dus uh, naar aanleiding van een advertentie. Waarin staat: Geluk is een warm geweer. Nou, oké. Okay. Happiness is a warm gun. the Beatles. She's not girl who misses much. Oh, yeah. She's well acquainted with the touch of the velvet hand like a lizard on a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 Van uh, John Lennon. Beatles van het White Album. En dat heette Happiness is a Warm Gun. En uh, van de Stones zijn we aan een nieuwe LP toe. We hebben de uh, LP Baggers Bank. Hebben we in zijn geheel gehad. En we zijn dus aan een nieuwe Stones plaat toe. Uh, Baggers Bank. Zoals ik eerder verteld heb, de laatste LP. Waar de Stones. Uh, die de Stones in originele samenstelling maakten. Want daarna verliet uh, Brian Jones de band. En. Uh, werd uh, min of meer vervangen door, uh, door Mick Taylor. En ze kwamen het uh, doen onder de productionele leiding van Jimmy Miller. Met de LP Let It Bleed. En dat is een geweldige LP van de Stones. Echt een van de betere uh, Stones platen kan je wel zeggen. Uh, met uh, verschrikkelijke mooie nummers erop. En... Uh, ja, gewoon, gewoon echt een plaat waar ik eigenlijk altijd al helemaal gek van ben geweest. Um, we gaan gelijk beginnen met een goede knaller, een nummer dat iedereen kent en dat ook later model heeft gestaan voor een film die gemaakt is over de Stones. Met name over dat uh, tragische uh, liveconcept wat ze in Altamont deden, waarbij voor de ogen van Mick Jagger door een hels Angel een bezoeker werd neergestoken. Tijdens uh, het optreden van de Stones dus. En dat was helemaal niet leuk, want ze waren daar behoorlijk van, uh, van, uh, van het ei, zou ik het maar zeggen. Uh... De nummer heet Gimme Shelter. En eh, de vocalen, oftewel, er wordt hier gezongen door Mick Jagger, Keith Richard en Mary Clayton. Mary Clayton is vooral die vrouw die die prachtige hoge stem in dit nummer doet. De gitaren werden allemaal gespeeld door Keith Richard. Drums, Charlie Watts. Bas, Bill Wyman. Eh, percussie was Jimmy Miller. Dat deed hij vaker. Harp was, eh, dat is de mondharmonica, dus eh, Mick Jagger. En de piano, Nicky Hopkins. Van de LP, Let It Bleed, uit 69. Dames en heren, hier zijn de Stones met... Gimme shelter! Oh, nummer, hè? God, dat is, is niet te geloven. Uh, even kijken, hoor. Joe. Joe. Oké. Stones dus, van een LP die ik nog steeds beschouw als een van hun hoogtepunten. Een fantastische plaat, ook tevens de laatste plaat die ze voor het Decca label of het London-label zouden maken, want uh, daarna uh, braak, verbraken zij de contacten met deze maatschappij en uh, gingen hun eigen label starten, het zogenaamde Rolling Stones label, en de eerste LP die daarop uh, terechtkwam was natuurlijk Sticky Fingers, maar die komt ook nog wel aan bod. Ja, ja, die komt ook nog. Zeker weten. Kan allemaal nog. Uh, ja, de dekka de, de van de Stones waren hierbij dus bij maar ze namen wel afgeheids. Met een fantastische plaat. Echt, um, er staan bijna alleen maar goede nummers op. Met, uh, ja, gewoon te gek. Heerlijk. Goed, ehm, um, Gimme Shelter was dit dus. Met uh, gastvocaliste Mary Clayton, die fantastische hoge stem die hoorde. We gaan naar Three Dog Night. En uh, van hun draaien we het nummer You Album Harmony uit 1971 en dat nummer, dat heet kortweg gewoon You. Um, en dan gaan we weer door naar Tommy. Ja, ik zei het al, we kunnen lang niet alles draaien natuurlijk, dat is helaas. Maar ja, nou ja, misschien kunnen we dat nog wel eens een keer integraal doen. We gaan gewoon, uh, pakken we gewoon twee uur draaien we helemaal. Dan praten we gewoon niet uh, gewoon achter elkaar door. Um, Tommy, men ontdekt bij Tommy het talent van flipperen. Terwijl hij doofstom doof, en blind is, dus niets ziet en uh, speelt hij toch flipperen als de beste. En um, ja, hoe dat kwam, dat weet men natuurlijk niet. Maar uh, um, ja, daarvan komt dus het, het liedje Pinball Wizard. Gezongen is door de kampioen die het vorige toernooi gewonnen heeft en die wordt nu genadeloos door Tommy afgeslacht. Op de flipperkast dan. Uh, en yeah, ja, he stands like a statue. become part of the machine. En al dat soort dingen meer. Hij ziet niks. Hij speelt dus puur op intuïtie. Zo wordt vermoed. En nou, dat gaat u nu horen. De Hoe, Pinball Wizard. is a mean pim Het verhaal over de kampioen die verslagen wordt door de doofstomme blinde Tommy. Op de, op de flipperkast. En uh, hij verslaat werkelijk iedereen een pinball wizard. Want in Engeland heet een flipperkast nou eenmaal een pinball machine. Zo gaat het. Juist. Tjekhof. Um, daar kunnen we nog één nummer van draaien. Want de tijd drinkt alweer. Dat is altijd zo. Uh, daar kunnen we nog één nummer van draaien. Dat uh, is gelijk ook één van de bekende, mooiste bekende liedjes uit... De, de musical waarin alle stemmen, bijna alle stemmen wel een beetje naar voren komen. Het nummer heet Vanmorgen vloog ze nog. Tjegov, Robert Long. Vanmorgen vloog ze nog. Zo onbelemmerd en gasje.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 maar een keer meenemen, want er staan nog zoveel mooie dingen op, die, uh, waar we nu helaas niet aan toe komen. Um, Martine Bijl, Simone Kleinsma, Robert Paul en Robert Long. Die zongen dit fantastische vanmorgen vlog ze nog. Um, ja, we hebben niet, uh, ja, we hebben maar niet al te lang. En het volgende nummer wil ik eigenlijk helemaal nog even draaien. Dat lijkt me te gek. Duurt wel zes minuten, maar dat mag ook. Uh, het slotstuk van Tommy. Ehm, um, ja, hij wordt dus een soort messias, nadat hij weer genezen is van zijn doofstomheid en blindheid. En die genezing is zo wonderbaarlijk dat hij wordt een soort cultus, hij wordt een soort messias, hij wordt een soort guru. Een goeroe. Moet je zeggen, ja, je kunt het van alles noemen natuurlijk, een soort goeroe. En er wordt op een gegeven moment... Uh... Een soort kamp, een Tommy's Holiday-kamp wordt er opgelegd en daar, daar, daar houdt hij dan predicaties en dat soort dingen weer. Maar op een gegeven moment uh, wordt uh, Tommy die gaat zijn volgelingen vragen om zichzelf uh, blind te maken, door middel van een blinddoek natuurlijk, het gehoor uit te schakelen en ook niet te praten. Omdat ze zich dan kunnen zich nog meer in zichzelf keren en nog naar hogere sferen komen. Maar de familie, aangetrouwde en wat dan ook, die buiten, die volgelingen van Tommy nogal uit. En uh, daarom uh, worden ze op een gegeven moment, uh, komen ze dus in protest. Zij komen in opstand tegen Tommy. En daarover gaat dit slotstuk. Tommy zelf krijgt hierin een nieuwe verlichting, zoals dat dan heet. En dat hoor je terug in het prachtige See Me, Me. Het hele stuk duurt ongeveer uh, iets meer dan zes minuten. We're not gonna take it. Hier zijn de hoeken. Welcome to the camp, I guess you all know why we're here. My name is Tommy, and I became aware this year. If you want to follow me, you've got to play pinball. And put in your earplugs, put on your eye shades, you know where to put the Hey you smoking mother nature, this is a bust Hey hung up old Mr. Normal. don't try to gain my trust Cause you ain't gonna follow me any of those ways Although you think you must Forget it, let us Wel de goed vrolijk doorgaan, gaan wij eruit. Dames en heren. Uh, dank u weer voor het luisteren. En we zien elkaar volgende week weer. Ja. Dank Maurice voor de techniek. Jij bedankt voor de mooie LP's. En ja. tot volgende week. Bye, doei.